1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rond deze tijd geeft minister Donner een persconferentie... over de veiligheid van overheidswebsites. Daarover is op het ministerie van Binnenlandse Zaken... de hele avond crisisoverleg gevoerd. De kwestie draait om de veiligheid van internetcertificaten, waarmee gegevens van de overheid, onder meer van DigiD... en de Belastingdienst, worden beveiligd. Het bedrijf dat die certificaten maakt, DigiNotar uit Beverwijk... werd onlangs gekraakt door Iraanse hackers. In de Bulgaarse hoofdstad Sofia heeft de politie de Libische ambassade bestormd en vertegenwoordigers van Gaddafi eruit gehaald. Ze hadden geweigerd plaats te maken voor de nieuwe ambassadeur van de Nationale Overgangsraad. Bulgarije heeft de overgangsraad erkend als officieel gezag van Libië en de vier diplomaten van Gaddafi tot persona non grata verklaard. In Libië wil de overgangsraad komende week zijn hoofdkwartier van Benghazi in het oosten naar Tripoli in het westen verhuizen. Voorzitter Jalil zegt dat ze veel aan Benghazi te danken hebben, maar Tripoli is de hoofdstad van Libië. Tennisser Robin Haase is uitgeschakeld op de US Open. Hij verloor van de als vierde geplaatste Brit Andy Murray. Haase won de eerste twee sets, maar daarna zette Murray de wedstrijd alsnog naar zijn hand. Het Nederlands elftal heeft de EK kwalificatiewedstrijd tegen San Marino met een recordscore gewonnen. De nummer 1 van de wereld versloeg in Eindhoven de hekkensluiter van de FIFA ranglijst met 11-0. De doelpuntenmakers waren Dirk Kuyt, John Heitinga, tweemaal Wesley Snijder, tweemaal Klaas-Jan Huntelaar, viermaal Robin van Persie en debutant Georgino Wijnaldum maakte het 11e doelpunt tegen San Marino. In dezelfde pool eindigde Hongarije-Zweden in 2-1 en Finland-Moldavië werd 4-1. Nederland gaat in Pool E aan kop, op zes punten gevolgd door Zweden. Dinsdag speelt oranje in Helsinki tegen Finland. Het weer, vannacht mogelijk mistbanken, overdag vrij zonnig en tussen de 24 en 28 graden. Later in de middag vooral in het westen kans op een bui. Tot zover het NOS Journaal. AWB Verkeersinformatie staan twee files: A4 Delft richting Amsterdam, tussen het Ringvaartaquaduct en de Hoofddorp 2 kilometer. En de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Hendrikje door Ambacht en Knooppunt Ridderkerk ook 2 kilometer. En dat komt allebei door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1 CRW. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Klaas Strupsteen. Goeienacht, uh, welkom bij het Tweede Uur van Casaluna. In dit uur gaan wij uh, natuurlijk stilstaan bij de persconferentie... die minister Donner op dit moment geeft. Ik denk dat hij er nu mee begonnen is. We gaan uh, zo contact leggen met Marcel Bril. Die is daarbij en uh, die zal vertellen wat er precies besproken wordt. Maar het heeft dus te maken met de grote uh, internetproblemen... van de Nederlandse overheid, de beveiliging van de, van de overheidswebsites... Die, uh, die, zijn, uh, ja, die staan onder druk. En dat heeft te maken met Iraanse hackers. Nou, U heeft het net in het uh, journaal gehoord. Uh, wij gaan daar straks uh, aandacht aan besteden. Het is niet helemaal duidelijk wanneer Marcel Bril in deze uitzending komt. Dus ik ga ondertussen ook maar even vertellen wat wij daarna in Kazeruna gaan doen. Want ik wil graag met u in gesprek, en dat is een heel ander onderwerp... Uh, dat heeft te maken met het einde van de zomer. U weet het, dit was de laatste, of dit is de laatste zomereditie van Casa Luna. En uh, het, het seizoen is weer begonnen. Hè? De meeste kinderen zijn, of ik denk eigenlijk alle kinderen, zijn weer naar school. Mensen zijn weer aan het werk. Het jaar is begonnen. En het vra de vraag is, wat, wat verwacht u van dit nieuwe jaar? Heeft u er zin in? Uh, heeft u grote plannen? Gaat u iets veranderen aan uw leven, aan uw situatie, aan uw werk... Um, ja, ja, waar kijkt u naar uit, waar heeft u zin in? Dat soort vragen allemaal over dat nieuwe seizoen wil ik uh, graag met u bespreken. Uh, maar waarschijnlijk dus nadat wij contact hebben gelegd met Den Haag... waar minister Donner op dit moment, en dat is heel ongebruikelijk... een persconferentie geeft, midden in de nacht. Dat uh, zal hij niet vaak meegemaakt hebben nog. Maar het is dus een ernstige situatie. De hele week al uh, heb ik begrepen. Ik geef u even het telefoonnummer... waarna u kunt bellen als u uh, met ons over het nieuwe seizoen... over uw nieuwe jaar wilt praten. Dat is uh, 0800 1121. 0801121. Als u liever mailt, kan dat naar Casaluna.ncv.nl. En dan hebben we ook nog hashtag Casaluna. Um, ik zie dat er in ieder geval al gemaild is door Gijs Visser. En zolang ik niks hoor van de andere kant van het raam, zoals dat hier zo mooi heet, uh, ga ik gewoon maar een mailtje voorlezen. En nogmaals, ik zeg het er even bij. We zijn dus in de afwachting van die persconferentie van uh, minister Donner. Um, maar Gijs Visser die heeft gemaild en die zegt: uh, het nieuwe schoolseizoen staat voor mij student in het teken van een stage in het buitenland. 11 september vertrek ik voor een stage naar Dubai... ...waar ik 4,5 maanden zal verblijven. Ik studeer Facility Management en deze stage zal flink bijdragen... ...aan de toepassing en ontwikkeling van mijn vakgebied. Daarnaast denk ik dat een verblijf in het Midden-Oosten... ...goed is voor mijn persoonlijke ontwikkeling. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Ik ben van mening dat onze beeldvorming over het Midden-Oosten... ...behoorlijk scheef gevormd wordt door veel eenzijdige berichtgeving. Ik hoop tot de ontdekking te komen... dat men daar niet alleen maar dadels eet en op kamelen rijdt. Na mijn stage ga ik op school een internationaal semester volgen... en daarmee wordt dan het komende jaar... een internationaal georiënteerd en Engelsjaar. Gijs Visser wenst ons een fijne uitzending. Ik denk dat wij maar even naar wat muziek gaan luisteren. En eerlijk gezegd weet ik niet precies wat dat is... maar dat ga ik u allemaal uh, precies vertellen als de plaat geweest is. met Train to Birmingham. Marcel Bril, die is nu aan het lijn... Die is er nog niet. Hij is, hij is er nog niet. Oh, nee, we hebben een... Het is chaos. Maar we wachten dus op uh, de persconferentie van minister Donner... over de, de veiligheid van de, van de websites van de overheid. Waar de hele week al problemen rond zijn... vanwege die uh, Iranese, of persische, wat zeg je eigenlijk, Iranese uh, hackers. Nou ja, daar gaan we straks uitgebreid bij stilstaan... als Marcel Bril wel in de uitzending kan... Ik geloof dat het wachten nog is op minister Don. Het schijnt nog een paar minuten te duren. Ondertussen praat ik dan maar met Willem van der Schans. Goeienacht. Hoop ik tenminste. Willem van der Schans? Die is er niet. Even kijken wat er uh, nu uh, kan gebeuren nog. Ik zie wel dat er ook nog een mailtje binnengekomen is. Maar dat is iemand die reageert op de persconferentie. Klinkt eng, zegt die me... Vrouw, uh, midden in de nacht uh, een minister op de radio. Dat moet ernstig zijn. Ja, ik weet het, uh, dat zou heel goed kunnen. We gaan het allemaal afwachten. Uh, en ondertussen gaat het nog niet helemaal goed met de telefoon. We hebben iemand aan de uh, We hebben iemand uh, uh, die uh, 23 jaar of na 23 jaar een nieuw begin of een nieuw bedrijf is begonnen, als het goed is. Ja. Ja, meneer Van der Schans. Ja, ah, vrouw. Daar bent u. Ja. Goeie goeien, nacht. Ja, dank u wel. Oh. Mag ik heel even, want ik krijg nu weer in mijn koptelefoon dat ik... Nee, toch niet. <laughs> nee, nee, toch niet? Oh, ik word nu toch heel benieuwd naar die perskomen. Ja, ik ook, ik ook. Ik word helemaal gek hier. Ja, um, dat kan ik me voorstellen. Maar dan, ja. uh, maar, maar, maar dan blijven we even bij u. Want uh, ja. heb ik het goed begrepen als ik zeg dat u na 23 jaar een nieuw bedrijf bent begonnen? Nou, ik, ik ben nu 23 oh, jaar. Oh, oké. Okay. Dat heb ik niet, niet helemaal goed begrepen. Dus dat is een kleine, kleine verandering. Ja. Maar ik ben nu 23 jaar en ik hoop uh, over twee maanden af te studeren. Ja. En dan, uh, ja, daarna begin ik samen met uh, mijn studiegenoot en vriend uh, in ons eigen bedrijfje. Hey, en wat studeer je? Ik studeer aan de HKU, de Hogeschool voor de Kunst in Utrecht. Ja. En daar doe ik de opleiding kunst en economie en dan richting media. Dus dan word je opgeleid eigenlijk om een soort schakel te zijn tussen de creatieve en de zakelijke wereld. Oh, Oké, okay. en wat voor bedrijf ga je beginnen? Uh, het bedrijf heet Jong Banging. En het is een uh, creatief productiehuis. En uh, nou ja, wat we ontzettend leuk vinden om te doen, en nou, op zich ook wel goed in zijn, denk ik, uh, is het bedenken van concepten en die dan ook productioneel uitvoeren. Ja. En dan gewoon uh, de gehele, bij het gehele traject betrokken zijn. Ja, en zijn dat dan theaterconcepten? Uh, nee, nee, nee. Dat zijn... We um, richten ons nu nog best wel een beetje breed op uh, exposities. En uh, daarnaast op concepten binnen grotere concepten, dus uh, binnen een beurs of binnen een festival. Ja. Dat we daar dan ja, activiteiten bijvoorbeeld organiseren. Ja. En um, ja, misschien ook nog uh, films, reclame, daar een beetje op. Maar uh, we vinden het van erg leuk om dingen in de publieke ruimte te doen en interactie met het publiek. En we willen heel graag gewoon rondom het bedrijf een soort community, een soort beeldmerk creëren. Een bepaald gevoel overbrengen. Ja. En, en hoe bereid je je daar nou op voor? Want Ga je eerst die school afmaken, eerst die paar maanden nog ja. afmaken en dan ja. examen halen? Nee, dat doen we, dat doen we sowieso, en want uh, we studeren ook af op ons eigen ondernemingsplan. Hmm. Hmm. Dus we hebben nu een half handig. jaar onderzoek gedaan en veel mensen gepraat en, ja, en nog een keer overgeschreven en nog een keer. Dus dat is op zich wel een hele leuke basis vanuit school om daarmee uh, door te gaan. Ja, en hoe bereid je je verder erop voor? Hoe, hoe ga je ervoor zorgen dat dit een succes gaat worden? Ja, uh, goede vraag wel hoor. Ja. En uh, ja, ik, we hebben tot nu toe proberen gewoon heel veel te netwerken. En heel veel uh, mensen te leren kennen die ons, aan, ja, die ons aan opdrachten zouden kunnen helpen. Of die we als freelancer uh, zouden kunnen inzetten. En dat, heb, je, uh, heb je die mensen al gevonden? Uh, wel, ja, redelijk veel wel. Maar ja, het is natuurlijk niet, het is niet, niet een proces wat, wat stopt of zo, denk ik. Hoe bedoel je dat? ja ah, Nee, je blijft doorzoeken. Ja, ja of in ieder geval, je blijft nieuwe mensen ontmoeten en, en nieuwe dingen zien en nieuwe sectoren zien. Dus nou ja... ja. Dat zal doorgaan, denk ik. En, en jouw zakenpartner, hoe, hoe ben je. Ja, dat is een, dat is een medestudent. Um, ja. Maar waarom gaan jullie het met z'n tweeën proberen? En waarom niet met iemand anders, bijvoorbeeld? Wat, wat, wat, hoe voelen uh, nou ja, jullie wij, elkaar aan? Ja, we zijn, we zijn goed vrienden geworden een paar jaar geleden. En toen hebben we bij hetzelfde bedrijf stage gelopen. En uh, nou ja, toen liepen we al denk ik, een jaar rond met het idee om zoiets te doen. Dat we dachten van oké, okay, ja, we willen gewoon hele toffe dingen maken die we, die we zelf ook echt vooral heel leuk vinden. Dat was eerst eigenlijk het doel. Ja, we willen gewoon iets doen wat we zelf wel leuk vinden. Ja. Ja, en toen bleek ook wel dat we daar best wel ook, we moeten ook geld verdienen en zo. Dus uh, ja, en toen is dat een beetje nou, steeds serieuzer geworden. Nou, en toen kwam die mogelijkheid ook van school van oké, okay, als je een plan hebt, levert dat bij ons in. En misschien uh, mag je daarop afstuderen. Ja. Uh, Willem? Dus, nou ja, en toen ging het balletje rollen. Willem? Ja. Uh, ik ga je nu echt onderbreken, want uh, Marcel, oh, nee, goed, Marcel Bril komt eraan. Blijf, uh, anders bel nog even terug zometeen, bijvoorbeeld, Sorry. om het even af te maken. Zullen we dat even doen? Ga Dan maken wij straks ja. dit gesprek af. Want we gaan nu naar Marcel Bril in Den Haag. Marcel? Tenminste, ik zeg wel Den Haag. Is hij ja, in Den Haag? hallo. De minister is net uh, gearriveerd. De Hi, minister maar. van Binnenlandse Zaken. Uh, lang verwachte persconferentie. Het is nog even kijken of uh, de minister zijn plekje kan vinden. Ja, de minister die uh, gaat uh, zitten om het een en ander mee te delen. En we weten niet precies waar het over gaat, maar we hebben het vermoeden... dat het gaat over de veiligheid van internetsites. Ik stel voor dat we het woord geven aan de minister van Binnenlandse Zaken, de heer Donnen. Goedemorgen. Het eh, probleem, althans eh, de reden waarom we hier vanavond zijn... is dat onlangs duidelijk is geworden... Uh, dat er elektronisch is ingebroken bij het bedrijf uh, DigiNotar. Uh, daar zijn frauduleuze certificaten in omloop gekomen. En die certificaten zijn nodig om het internetverkeer veilig te laten verlopen. DigiNotar heeft twee soorten certificaten: een eigen merkcertificaat en een PKI-overheid. PKI is het sleutelsysteem om de veilig, uh, veiligheid van sites te waarborgen. Uh, de eigen merkcertificaten worden sinds het begin van deze week... niet meer als veilig geaccepteerd. En gisteren of vrijdag zijn de resultaten van een onderzoek... door het ICT-beveiligingsbedrijf Fox IT bekend geworden. En dat laat zien dat het niet uitgesloten kan worden dat ook de PKI-overheidscertificaten van DigiNota gecompromitteerd zijn. Uh, dat betekent dat de gebruiker van overheidssites niet langer de garantie heeft... dat hij daadwerkelijk op een site van de overheid zit... en de door hem gekozen site terechtkomt. Uh, gebruikers kunnen, nu ook uh, naar verwachting vanaf nu bij het benaderen van de website de melding krijgen... dat de website niet langer betrouwbaar is. Dat is de reden voor ons om een aantal maatregelen te nemen... ten einde de betrouwbaarheid zo snel mogelijk weer te garanderen. Uh, in de eerste plaats uh, gaan we zo snel mogelijk... over op andere PKI-certificatenleveranciers zeggen in wezen dus het vertrouwen in de certificaten van Diginota zeggen we op. We kiezen voor een beheers overgangsscenario... Eh, waarbij het operationeel beheer van alle certificaten van DigiNotar... Eh, wordt overgenomen. Daar, daar werkt het bedrijf ook aan mee. Door het operationele beheer over te nemen... kunnen we aansluitend monitoren of er verder nog oneigenlijk gebruik plaatsvindt tijdens de overgangsfase. Eh, daar zullen ook veiligheidsspecialisten worden uitgenodigd om die overgangsfase zo snel mogelijk af te ronden. En op die wijze kan de uitfasering plaatsvinden zonder grote verstoring van het eh, gegevensverkeer. Het is Ondanks het feit dat het voor DigiNotar een hele vervelende situatie is... werkt het bedrijf professioneel mee aan de overname van het operationele beheer... en de vervanging van de certificaten. Uh, het probleem raakt zowel overheidssites als bedrijf, het bedrijfsleven. Uh, om die reden is er ook afstemming met het VNO-NCW om te kijken hoe we zo snel mogelijk zowel voor de overheid als de markt uh, kunnen zorgen dat er weer een betrouwbaar verkeer ontstaat. Uh, op de gebruikelijke sites uh, is er informatie te krijgen als men onvermoed in problemen loopt. Wat gebeurt er in de tussentijd? Want... U geeft net aan dat er dus op een hoop websites vanavond al... en zeker in de komende paar uren en dagen meldingen komen... dat die niet meer te vertrouwen zijn. Uh, de veiligheid van die verbinding is daarmee dus niet langer gewaarborgd. Uh, blijven die sites nog wel in de lucht? Nee, kijk, de sites, de, de, de, de sites zullen waarschijnlijk in de lucht blijven. Alleen vanaf nu uh, is waarschijnlijk... althans, de browsers doen dat al voor de... Privaat het eigen merk en zullen dat nu waarschijnlijk over een paar uur ook gaan doen voor de overheidssites. Uh, en dat is niet alleen Nederland, er zijn ook buitenlandse sites die daar gebruik van maken. Dan komt er zo'n beeld, maar dat is er één ding, dan moet de gebruiker verder geen gebruik maken van die site. Om hoeveel overheidswebsites in Nederland gaat het? Dat uh, proberen we nu te achterhalen. Een van de eerste maatregelen die het bedrijf neemt is ons de lijst geven van de gebruikers die er uh, zijn. Het gaat om vele honderden sites, begrijp. wij. Het gaat om vele honderden sites, maar nogmaals, dat betekent allermins, althans, daar zal dus nu dat signaal zal komen, daar zal zo snel mogelijk in de komende dagen overgeschakeld worden op een andere uh, PKI-certificaat. U houdt die sites dus voor de duidelijkheid wel in de lucht, maar u adviseert nee. mensen de komende dagen geen gebruik te maken van beveiligde overheidssites? Nee. Ze kunnen gewoon de sites zoeken. Als er dan uh, het slotje ontbreekt, of er een signaal komt van luisteren... Uh, deze site is niet betrouwbaar... dan moeten ze niet verder doorgaan met het gebruiken van de site. Waarom haalt u die sites dan niet online? offline? Waarom haalt u die sites niet weg? Zodat... De sites worden ook gebruikt in het geautomatiseerd verkeer... met bijvoorbeeld de Belastingdienst en andere diensten... ook binnen het bedrijfsleven. Als je ze uit, uh, ja, uit de lucht haalt, als ik het zo mag zeggen dan verbreek je in één klap dat hele verkeer. En dat geeft een veel grotere uh, verstoring van het verkeer. Dat is de reden waarom we dus vanaf nu... het operationele beheer van uh, DigiNota overnemen... om dat gefaseerd mogelijk te maken. Dus voor de duidelijkheid, u haalt die sites niet offline... omdat de gevolgen dan, de maatschappelijke gevolgen... nog vele malen groter zullen zijn. En u calculeert het risico dan in dat er mogelijk achter de schermen... Ja, de, de minister verbindingen... van Binnenlandse Zaken, uh, de heer Donnen, die heeft dus net uitgelegd dat er... De flink wat fout is als het gaat om de veiligheid van de overheidssites. Dat dus maatregelen genomen worden. De sites zullen niet direct op zwart gaan. Dus de overheidssites, vele honderden hoorden jullie net van die sites, die zijn onveilig. Die zullen niet direct op zwart gaan. Uh, maar er zal een waarschuwing komen en er zal gezegd worden, jongens ga nou niet meer zaken doen met deze site, uh, want deze is niet betrouwbaar en de minister probeert het zo snel mogelijk op te lossen. Dat is een groot probleem, want uh, nou ja, heel veel uh, zaken die worden via internet geregeld. Je mag toch verwachten als je naar een overheidssite gaat dat het een betrouwbare site is. Die garantie kan niet gegeven worden door de overheid. Dus vandaar ook dat um, er gezegd wordt jongens uh, we gaan nu maatregelen nemen. Hoe die er precies uit gaan zien dat is niet duidelijk. Maar onveilig is het nu en uh, daarom mag men er geen gebruik meer van maken. Marcel Bril was dat. Die zit bij de persconferentie van minister Donner die overigens nog bezig is. Uh... Maar wij gaan door met Kaaselouna. En uh, ja, ik ga nog maar even vertellen waar wij het over gaan hebben. De komende, wat is het nog, uh, 38 minuten. We gaan het hebben over het, het nieuwe jaar. De vakantie zit erop. Uh, de scholen zijn weer begonnen, mensen zijn weer aan het werk. Uh, de websites zijn gekraakt. Dus we kunnen de wekker tegenaan met z'n allen. En. Uh, ja, heeft u plannen voor het nieuwe jaar? Wat gaat u doen? Waar kijkt u naar uit? Waar ziet u misschien ook wel een beetje tegenop? Uh, wilt u iets veranderen aan uw werk, aan uw leven, uh, aan uzelf? Uh, allemaal vragen die dus te maken hebben met dat nieuwe seizoen. En misschien ook wel voornemen. Sommige mensen hebben ze met oud en nieuw. Maar sommige mensen krijgen dat ook in de zomer. En die gaan nog eens even nadenken over hun leven en over hun toekomst. En die willen ook uh, stappen gaan zetten. Nou, misschien bent u er daar eentje van. Dan kunt u bellen 0800-1121. 0800-1121. Mailen kan naar casaluna.ncrv.nl casaluna.ncrv.nl En als u wilt twitteren kan dat naar hashtag Casaluna. We gaan even wat uh, muziek luisteren. van Francine van Tuinen. Willem van der Schans, nog aan de telefoon. Goedenacht. Hoi. Ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Ja, waar waren wij ook alweer? Want uh, nee, ik zeg het er nog maar even bij. Het is een beetje een warrig warrige uitzending. Maar we hebben het dus over het komende seizoen. Alle verwachtingen voor het komende seizoen. En jij wilde net dat je met een, uh, een vriend van school... Een medestudent, een bedrijfje bent begonnen. Uh, en dat bedrijfje, dat richt zich op het uh, organiseren van exposities. Concepten bedenken die te maken hebben met exposities. En wat was het nog meer? Um, ja, nou, vooral concepten bedenken en die het dus ook uh, uitvoeren. En ja, en dat kunnen dan exposities zijn, concepten binnen een festival. Verschillende dingen. En, en want je bent bezig met het maken van je businessplan, geloof ja. ik? Uh, en dat, dat gaat goed? Wat zeg dat gaat goed? Ja, dat gaat perfect. Nee, dat is, uh, dat is eigenlijk uh, helemaal, uh, helemaal klaar ook al. We zijn net uh, bij uh, het ontwerpbureau uh, ook uh, de huisstijlers af en het logo en zo. Dus uh, Het begint nu echt een beetje echt te worden. Nou, mooi. Maar ja. hoeveel tijd heb je jezelf nou gegeven? Wanneer moet je geld gaan verdienen en wanneer wil je dat het een succes is? Um, <tosses> <tosses> um, nou ja, we hebben nu gezegd van het eerste jaar alles wat we verdienen... willen we terugstoppen in de organisatie. Uh, zodat we met dat veld uh, ja, ook dingen kunnen organiseren die we zelf leuk vinden. Ja. Dus zelf expositie organiseren. We hebben nu één expositie zelf georganiseerd. al. Ja. dat willen we wel meer gaan doen. Ja. Uh, ja, en we hopen er van na drie jaar van te kunnen leven. Na drie jaar? En, ja. en, en tot die tijd zie je het wel uit? Uh, nou ja, en uh, andere baantjes. <lacht> en misschien uh, wat freelandwerk. werk. Uh, bij, uh, bij andere bedrijven. Wat, wat, wat kun je dan als je, als je van die school afkomt die jij nu volgt? Het is de HKU, dus Hogeschool voor de Kunst in Utrecht. Ja. En de richting, het was een soort schakel tussen creatieve mensen en opdrachtgevers. Of ja, niet? ja, ja, ja. Ja, en wat je kan, nou, het is eigenlijk gewoon een uh, managementopleiding waarin je dus gewoon wordt opgeleid om met die creatieven samen te werken in projectgroeps of uh, projectgroepen of binnen een bedrijf. Uh, maar daar, daarnaast ook de koppeling te kunnen maken met die commerciële man of die zakelijke wereld. En uh, nou, dan ben je er vooral wij hebben dan de richting media gekozen. Dus dan gaat het over tv, internet, radio, kranten, al die verschillende dingen. Ja, en dan, ja, je wordt dus gewoon als een soort projectleider uh, opgeleid. Ja. Die dus uh, dan alle twee die werelden kan verstaan. En uh, zo goed mogelijk uh, ja, moet proberen te zorgen dat er iets moois uitkomt. Ja. Nou, iets moois moeten jullie ervan gaan maken. Willem, ik dank je wel voor het bellen. Ja, ontzettend bedankt voor dit leuke gesprek. In tweeën, dat hebben we niet vaak. Goed, ik dank je wel en heel veel succes en heel veel plezier het komende jaar. Met dat nieuwe bedrijf. Oké, dank je wel. avond. Oké, dank je. We gaan naar Greta Drost. Hoop ik. Want vannacht weten we niks helemaal zeker. <laughs> Dit gaat dus ook niet gebeuren. Greta Drost komt zo meteen hopelijk. Uh, this old love dan maar. Deze oude liefde van Liar. Yes, yeah, we're moving on.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 We'll grow old together We'll grow old together And this love will never This own love will never die Well, money slips into your hands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 day yeah, around, so let's grow old together. We'll grow old together, and yeah, this love will never. This old love will never. Ja, yeah, we're moving on, moving right along This Old Love van Liar... Ik ga eens even kijken wat er aan tweets is binnengekomen. Want ik zag net, en er is ook gemaild. Er wordt niet zoveel gebeld, maar ik kan u verzekeren... dat het gewoon veilig is om Kaas de te bellen vannacht. Dus dat kunt u rustig doen. Uh, en dan hebben we het over dat nieuwe jaar dat begonnen is. Ik heb uh, even kijken voordat ik naar de mail ga. Eerst even de tweets. Schrijft iemand, is het jaar er alweer om dan? Uh, en iemand anders, die schrijft het, uh, dat is alweer bijna op dat nieuwe jaar. Ik kan de oliebollen alweer bijna ruiken. Het is dus niet echt iemand, geloof ik, die er heel serieus op ingaat. Maar gelukkig wel in de mail... Uh, Hallo Kaaseloenen. Mijn doel is om komend schooljaar eindelijk mijn HAVO-diploma te halen. Helaas twee jaar later dan gebruikelijk. Ik ben in de derde klas namelijk blijven zitten. En afgelopen schooljaar ben ik helaas gezakt. Daarnaast hoop ik toegelaten te worden... tot de School voor de Journalistiek. Afgelopen jaar was ik aangenomen... een dag uh, voordat ik mijn uh, examenuitslag zou ontvangen. Maar de beleidschap maakte ongeveer 24 uur later... alweer plaats voor de teleurstelling. Helaas. Maar dit jaar ga ik het gewoon halen. Werken voor drie en in juni een mooie cijferlijst in ontvangst nemen. Ik wens u... Jullie, nog een fijne uitzending. Daniel Vervelde was dat. Uh, ja, het nummer van uh, Kazeloona is nog steeds 0801121. Er is niemand die u afluistert. Nou ja, er zijn misschien wat luisteraars die het horen. 0801121, als u wilt melden, kaseluna.ncrv.nl. En als u wilt twitteren, hashtag Kazeloona. En uh, ik zie nu een naam, maar die is waarschijnlijk nog niet uh, in de uitzending. Dus doen wij nog maar weer even een, een, een muziekje.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 qui laisse un vide bien étrange, que l'on appelle la paix. Deze man, Philippe Laville, die komt van Martinique. Dat is een Franstalig Caribisch eiland. Uh, en hij heeft een album uitgegeven dat heet uh, La Part des Anges. Dat is dit jaar uitgekomen. En het nummer dat u net hoorde, dat heet ook zo. Uh, ik doe nog even tussendoor een mailtje. Beste Klaas, fijn dat jullie een nieuw jaar aankondigen. Want dan heb je, dat heb ik nodig na deze afgelopen maand. Want zoveel belovend begon met het plannen van een vakantie. Met mijn lief eindigde met, in chronologische volgorde... de mededeling dat ik een chronische, niet ernstig, maar toch ziekte heb... Mijn lief mij wel dat hij liever alleen verder gaat. Oei. Ik door heb gekregen dat ons kantoor gaat sluiten. Ergo, ik verlies mijn baan. En nu lig ik al een paar dagen met griepverschijnsel op bed. Ben zeker klaar voor een nieuw begin. En dan staat er nog een lachend hoofdje naast ook. Jeetje, mina. Uh, ik luister altijd met veel plezier. Groeten uit Amsterdam van Judith van Rossen. Nou, ik hoop dat dat dan nog een beetje vreugde geeft. Dat is wel een boel, boel ellende in één zomer, zeg. Um, aan de telefoon nu. Evert, goedenacht. Ja, goedenacht. Nou, ik hoop dat die meneer er moet uh, er een beetje in houden. Ja, dat is een mevrouw. Maar het is oh, inderdaad. Mevrouw, ja, sorry. Ja, het is wel ja. een opeenstapeling van uh, droevigheid. Leeselijk. Ja. Jou, uh, hoe was jouw zomer? Was dat wel een beetje vrolijk? Uh, nee, uh, tenminste, qua weer uh, niet. Nee. Ik heb, uh, ben ook niet op vakantie geweest. Maar ik ben gewoon heel druk geweest. Dus, uh, en waar was je meer. druk mee? Nou, ik ga dus uh, over een maand uh, ga ik mijn allereerste show geven: een theatrale kostuumshow. Oh. Hè, wacht uh, nee. even, een theatrale kostuumshow? Yes. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Nou, dat zijn theatrale kostuums. Uh, ik moet alles zelf financieren, deze eerste keer. Ja. Dus ik heb het helemaal gemaakt van tweedehands kleding. En er zit ook een verhaal aan vast, dat heet uh, Kermis in de Hel. Ja, nou, misschien kun je Folen. daar wat bij voorstellen. <laughs> Kermis in de Hel, moet ik ja. even over nadenken. Maar, maar ben jij dan een modeontwerper of ben je theatermaker? Ja, een theater uh, kostuumontwerper, kostuum kostuum maar het is heel theatraal. Zit een beetje, mijn show zit een beetje tussen theater en mode, kostuums in, zeg maar, ja. Maar, maar wat zien we dan als jij een show geeft? Dat wordt de eerste show dus... Te... Ja, kom kijken. Ja, waar is het? In Utrecht. Oh, nou, dat is niet zo veel. Moira, 2 oktober. Waar is het? Waar in Utrecht? Moira, zaal Moira, Mo Moira. Oké, okay. 2 Moira. oktober. Maar toch wil ik nog even iets meer weten voordat ik er naartoe ga. <laughs> want, want wat heb je allemaal bedacht? wat ik allemaal heb bedacht, nou het gaat over, uh, de, er is een lijk. En die, dat wordt begraven, compleet met weduwe en uh, dat soort dingen. Ja. En uh, er is een bloemenmeisje, er is de bruid des doods. Die heeft ook een echt zwart. En een uh, voor, voor de rest lopen er allemaal uh, helle figuren <laughs> rond die uh, een beetje feest lopen te maken en zo. En die zijn allemaal in het zwart gekleed neem ik aan? Nee, nee, nee. er zit ook wel veel zwart in, maar het is heel kleurrijk. Heel kleurrijk. Hoe kom je nou op zo'n idee, joh? Ja, hoe kom ik op zo'n idee? Dat komt vanzelf. Ik heb een jaar geleden, heb ik een winterlang eens uh, lopen... Nee, dat is al twee jaar geleden, anderhalf jaar geleden. Ik heb een winterlang lopen brainstorm. Ik ben lang ziek geweest van... Uh, nou, wat wil ik nou? eens eigenlijk echt... Ja... Yeah. En uh, toen uh, dacht ik van nou, dat, dat, dat heb ik altijd al een keer willen doen. Dus daar ben ik gewoon aan begonnen. En je moest dat zelf betalen? Is dat een beetje ja. te doen? Want uh, dat kan me voorzien... Nou, eigenlijk doen. niet, want ik moet uh, de helft van de maand... zo wat op een houtje bijten. Dus ik ga het geen tweede keer ook doen. Tweede keer ga ik eerst sponsors zoeken en zo. En uh, dat soort dingen. Ja. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Want straks heb jij die show gehad daar uh, op 2 oktober. En, uh, ja. en dan moet je weer andere dingen gaan verzinnen. Ja, maar daar ben ik al lang mee bezig natuurlijk. Wat ga je daarna doen dan? Ik wil iets met het weer gaan doen. Uh, met uh, de weersomstandigheden, dus uh, de seizoenen. Het weer is zo raar de laatste tijd, dus helemaal verslag af. En uh, ik hou van een beetje extreem weer, daar heb ik wat mee. Dus ik wil iets met het uh, weer, dat dat uit gaan beelden op een of andere manier. Regenpakken. Bijvoorbeeld, onder andere. <laughs> en uh, ik ben bezig uh, met, met de verdieping in textielrecycling. Dat staat nog helemaal in de kinderschoenen. Dus uh, daar ben ik al een heleboel contacten voor aan het leggen en uh, uitzoeken hoe maar, dat gaat werken. Maar heeft dat ook met ontwerpen te maken? Of is dat... dat heeft natuurlijk ook met, met, met materiaalontwerpen te maken. Ja, ja, ja. Ja. En wat heb jij voor opleiding gedaan dan? Uh, Kunstacademie. En daar ben je nog niet zo lang van af of wel? Ja, wel. Ben ik al heel lang vanaf. Alleen ik heb jarenlang uh, gewoon maar hap, snap, allerlei dingen gedaan op, op dat gebied en daarnaast uh, parttime gewerkt voor brood op de plank. En toen ben ik ziek geworden en uh, nu heb ik de who uitkering en daar ben ik nu langzaam uh, aan of eigenlijk gaat het heel snel. Ben ik er uh, aan het uitkomen. Ja, want, want jij bent van plan om om dit jaar er flink tegenaan te gaan, verschillende shows. Ja, ik, ik heb het afgelopen jaar keihard eraan getrokken, heel hard gewerkt. Ook waar daar voor een tweedehands kledingwinkel van het Leger de Seels gewerkt. En zo dat heb ik ook heel veel gedaan en geleerd. Dus al een paar kleine shows gegeven uh, om te oefenen, zeg maar. En wat maakt jou bijzonder als kostuumontwerper? Mm, ja, ik weet niet. Iedereen uh, roept altijd van... Hoe, waar heb je het allemaal vandaan? Hoe verzin je het allemaal? Maar ja, ik weet niet. Wat maakt mij bijzonder? Het, uh, je komt het niet op straat tegen, laat ik het zo zeggen. <lacht> Die kleren. <lacht> nee. <lacht> Je hebt het zelf ook nooit aan. Uh, nee, nou, er zijn af en toe bij speciale gelegenheden. Dan uh, vind ik het leuk om me apart aan te kleden. Hm. Maar, ja. maar kan je er ook geld mee verdienen? Nou, dat ben ik dus wel van plan om te gaan doen. Er is er komt hier, daar ga ik zondag naartoe. Van een uh, FIT academie. En FIT staat voor Very Inspiring People, Places, Products. Dat is een project van uh, van een man hier in Utrecht, en die stimuleert mensen om hun dromen te verwezenlijken. En die heeft nu een academie opgericht, waarin je ook leert om er, om er je geld mee te verdienen. Dus ook dat je helemaal onafhankelijk bent, zeg maar. Dus daar ga ik weer eens mee praten. Die, ja. heeft, die heeft deze show ook ondersteund, zeg maar. Oh ja, heel leuk. En, en is het ook inderdaad een droom die in vervulling gaat nu? Ja, zeker. Ja, echt wel. Ja, ja, ja. ja. En er gaan nog veel meer dromen volgen. Uh, nou, daar ben ik wel van plan, ja. ja. Ik ga er alles aan doen, in ieder geval. Nou, heel veel succes, ja. Heel veel succes daarmee. Ja, hartstikke bedankt. En dankjewel voor het bellen, Evert. 2 Graag oktober, gedaan. hè? Zal al mooi in Utrecht. Ja, dat is het. Doeg. Doeg. Kees. Hoi, Klaas. Hallo. Ik heb er wel vertrouwen in, uh, volgend jaar. Ja? Ja, en ook het komende uh, kwartaal, zeg maar. Het is al begonnen, hè? Ja. Oh, jij, maakt, jij maakt volgens mij... Uh... Uh, hoe heet die dingen? Die model... Uh... Platen, maar dat ja. durf ik niet meer te noemen. Ik wou zeggen relatiegeschenken. <laughs> Unieke relatiegeschenken, ja. Ja, uh, maar waarom zie je het wel zitten? Nou kijk, dit is een hele rare zomer geweest. Met Griekenland, Spanje en Portugal. Dat ze, dat, dat ze die garantie niet rondkrijgen. Kijk, die bedragen snap ik ook niks van. Dat gaat allemaal over miljarden en zo. Ja. Daar kan ik geen enkel beeld uh, van maken. Nou, en dan wordt er gesproken over een dubbel dip. En dan hebben we hebben ook dat slechte weer nog. Maar laten we beginnen bij vandaag. Het was vandaag super weer. Echt, echt fantastisch. En volgens mij gaat de Nederlandse economie ook gewoon goed eigenlijk. Nou, de groei dus is wat geen... minder, toch? Nee, het gaat gewoon hartstikke goed. Ja, gelukkig. Maar en heeft dat ja, ook nog bereikt, wat met het weer te het maken? Gewoon goed. Wat zeg je? Ja, laat, laat, laat ik nu beginnen om gewoon een positief bericht. Ja, nee, heel goed. Nou ja, die andere berichten waren ook heel positief. Ja. Maar, maar voor jouzelf. Want uh, heb jij nou het gevoel dat je heel erg geraakt wordt door wat er in Spanje ja, en Griekenland Griekenland? Uh, ja, een jaar geleden. Uh, toen uh, was het echt helemaal mis. Toen heb ik een jaar uh, praktisch geen werk gehad. Ja. Maar ik verwacht nu niet dat dat nog een keer gebeurt. Want toen was alles echt in elkaar gestort. En dan kon je op een marktplaats voor heel weinig, echt duizenden euro's minder, kon je een mooie auto kopen en zo. En ze waren aan de straat niet kwijt te raken. Ja. Dus ik, ja, ik verwacht er wel iets van, ja. ja. Ik, ik denk dat het, misschien nog niet zo goed als het ooit geweest is, maar... Ik verwacht wel dat het gewoon heel goed wordt. Ik had laatst iemand van de bank bij mij op bezoek. Die, was, uh, nog, die dacht dat het nog wel even een klein beetje zou zakken ja. allemaal. Maar goed, we weten het niet. Misschien heb je wel ja, gelijk. Ik zag, ik zag vandaag iets heel raars. Dat heeft er misschien ook iets mee te maken. Ik zag in Rotterdam, ik was op de haven. Daar mocht ik meevaren met allerlei snelle douaneboten. Dat is dan een relatie. Dat was heel gaaf. In mooi weer. Dus daarom ben ik waarschijnlijk zo positief. Ja. Ik heb gewoon zoveel adrenaline nog in mijn lijf. 65 gevaren op de maas, weet je wel, over de golven. Oh, lekker leuk man. Dat was geweldig, joh. Maar in ieder geval, uh, toen zag ik een auto rijden, daar stond hypothe hypotheker. Daar stond 6, stond heel, heel, heel, een beetje uh, dun. En dan stond 2%. Maar dan denk je, ja, waarom doen ze dat? Want dat gaat natuurlijk over de overdrachtsbelasting, van 6 naar 2 procent. Maar dat heeft niks met de hypotheek te ja, maken. Ja, daar gaan we het nu niet over hebben. Ik wil even naar jouw jou eigen... Want wat ga, je leven, wat ga je zelf nu doen om er een mooi jaar van te maken? Uh, nou, heel veel mailen, want daar kan ik vertrouwen in. Dus dat kost me wel even iets geld. Maar dan verwacht ik daar heel veel opdrachtgevers uit te krijgen. Voor die bijzondere... Mooie relaties. Oké. Okay. Goed. En je hebt ze gezien, hè? Veel mailing. Ja, ja, ja, je hebt... ja, dat, is leuk, ja dat is hartstikke leuk. Ja. Nou, heel veel succes, Kees en bedankt voor het bellen. Oké. Oké, okay. okay, dag. dag. Doeg, Darius. Goedenavond. Uh, ik spreek met Darius. Hallo. Hallo. <coughs> uh, ik ben beeldende de Kunstenaars. Ja. Uh, veel kunstzinnige typen vanavond. Uh, het is avond van kunstenaars, ja. ja. <laughs> uh, ik heb ook een galerie. Ja. Uh, en met de galerie, behalve dat ik meewerk, werk, ook uh, werk van andere kunstenaars, dat ik uh, probeer te exposeren. Ja. Het uh, idee is eigenlijk onder de dak van galerie uh, bepaalde projecten uh, tot stand brengen. Uh, van de festiviteiten of exposities tot en met vooral uh, kunst in openbare ruimte ja. en in stedelijke ontwikkelingen. En uh, hoe ga je dat doen? Uh, nou, dus uh, combinatie met uh, andere mm -hmm. wel, uh, uh, mensen werken. Er zijn wel mensen naast mij. Maar uh, een van de personen eigenlijk met de ideeën vertrokken naar Duitsland. Ja, en toen? Denk, uh, en ja, die gaat het daar doen. Ja, nou daar uh, soortgelijke dingen. Uh, daar kom ik nu eigenlijk in een probleem. Ik hoorde net uh, een voorganger van mij uit Akrig, geloof ik. Uh, nou, toen ik hoorde eigenlijk, de, uh, ideeën zijn uh, eigenlijk dichter bij elkaar. Uh, waar ik aan gebruik aan heb, eigenlijk zulke mensen. Ja, ik begrijp het eigenlijk niet zo goed, want wat, wat wil je nou precies gaan doen dit jaar? Nou, uh, in de stad bijvoorbeeld, je hebt ja. de ruimtes. Ja. Uh, dan bedenk je uh, kunstwerken. Uh, ja. Of ruimteontwerp en inrichting. Ja. En dus dan ga je met de kunstenaars samen en naar de overheden. Dus of projectontwikkelaar of gemeente of andere instanties. Ja. Probeer je je ideeën naar te brengen en die ruimte in samenwerking met de kunstenaars inrichten. Ja. Maar dus dat, dan... is toch, dat is toch niet nieuw of wel? Nou, uh, nieuw. er zijn natuurlijk beelden per plaats hier en daar. Dat wel. Ja. Maar als je kijkt bijvoorbeeld, uh, uh, nou dat is een beetje grote uh, uh, ruimte, maar als je kijkt naar de museumplein in Amsterdam, ja. tientallen keren is het veranderd, er is nog steeds, zoveel geld investeerd, nog steeds, men is bezig om, uh, om een oplossing voor te vinden. Voor de kunst? Ja, de kunstinrichting en architecten zijn nu bezig bijvoorbeeld, uh, ze weten niet wat ze moeten doen. Ja, en jij zou het in wel de... weten? Nou, misschien wel, maar niet alleen ik zelf natuurlijk, met de kunstenaars. Nou, ik heb bijvoorbeeld het idee, die kunstenaar zou geschikte uh, uh, ontwerpen maken voor die ruimte. Ja. Maak jij zelf ook kunst of, of exposeert? Ja, ik, vind, ik ben zelf ook kunstenaar en ik, ik was ook even tot een aantal jaren uh, terug docent op de academie. De Rietveld? Ja, ja kunst, uh, beeldende kunst. Ja. En, en wat maak jij? Uh, voornamelijk schilderen, maar ook beeldhouwwerk in verschillende disciplines. De bronzenbeelden, gewassenbeelden uh, en uh, ook eigenlijk toegepast kunst zoals brandschilderenwerk. Heel uh, oh, mooi. Verschillende dingen. Ja. En als je een schilderij, autonome kunst maakt, wat, hoe ziet dat eruit? Is dat heel kleurrijk? Is het abstract? Uh, het is behoorlijk kleurrijk, ja. Uh, ik heb een non figuratief en figuratieve lijn, maar ook ik meestal. Wat zeg ja. je, dat verstond ik niet zo goed, sorry? Uh, ik heb uh, voornamelijk figuratief gewerkt, ja. Maar ik heb ook non-figuratieve gedeelte. Ja. En meestal, nu combineer ik even de laatste jaren. Oké. Okay. Ja. En ga je ook veel schilderen het komende jaar? Nou, ik ben bijna elke nacht tot 4, 5 uur s'nachts aan uh, het schilderen. Dus ik, ik beluister bijna elke dag naar die programma. Oh, dus je, ja. terwijl je aan het schilderen bent? Ja, ja. Luister je naar Kazaluna? Ja, ja, ja. En beïnvloedt zo'n radioprogramma dan ook je schilderij? Ik ben er zo lang bezig mee geweest om uh, daarover te nadenken. En met sommige schilderijen ben ik drie, vier, vijf jaar bezig om te afronden. Ja. Dus dat heeft niet zoveel invloed, nee. nee. Oké, okay, maar uh, het werkt wel lekker een beetje, dat gauw op de achtergrond. Ja, precies. Ja. Nou, heel veel succes. Ja. Heb, je een, heb je een website? Kan ik even kijken? Ik heb een website, ja. Ga ik even kijken. Wat, wat is dat? Uh, uh, Darius ja. Zarathustra. Hallo. <laughs> ja. Kun je dat spellen? Uh, Z-A-R-A Z-A-R-A, oh, Toestra Zara ja. Oh, oké, oké okay, okay. Ja Heeft u het? Uh, denk het wel uh, gelijk het Galerie Magus Dus ben ik pas begonnen, maar mijn website daar is nog niet ontwikkeld Wacht even, ik heb het fout gedaan Even snel Want er hangt nog iemand, Alleen, Zara moet u het Duitse wezen schrijven Niet in het Nederlands, zeg maar met een U dan? Z-A-R-A-T-U-S-C-H-T-R-A. -A oh. Nou, ga ik zo doen. Dankjewel. Oké. Okay, hebben de volgende bellen. Het duurt ietsjes lang, maar dat komt door mij. Dankjewel, hè, Darius. Dankjewel, was dat. Da. Uh, meneer Bierma. Ja, ik ben er. Goede nacht. U uh, heeft ook gebeld. En ja. Um, ja, de vraag is dus: wat verwacht u van het komende jaar? Het komende seizoen misschien? Uh, heeft u uh, plannen? Ik had plannen gehad om op vakantie te gaan, ja. maar zo laat mogelijk in verband met mijn moeder. Die heeft op dit moment uh, darmkanker en ze is bezig met uh, chemokuurs. De vierde van de train, al acht chemokuren. Ja. En uh, in december is ze klaar. Die zijn, sorry? In december is het er meer afgelopen. ja. En, en dat doorkruist uw uh, plan misschien ben, wel voor het, voor het jaar? Ja, want ik werk op een uh, dagcentrum voor verstandelijke gehandicapten. Daar uh, ben ik receptionist. Ja. En uh, zelf ben ik ook een verstandelijke beperking wat ik heb. En daarom kan ik ook, uh, ook mijn uh, vakanties. Dus een uh, beetje bij beetje, uh, laat me ook uitstellen. Dat heb ik dit jaar ook gedaan. Ja, waar, waar had u naartoe gewild? Uh, ik ben dus wel uh, op vakantie geweest, maar ik bedoel, uh, naar later kant. Want ik ben naar mijn vader geweest. Want die zijn dus 25 jaar getrouwd. Oh, Oké. Okay. Geweest, twee weken terug. En, uh, en waar woont hij? Waar woont je vader? In uh, Stins, in uh, Friesland. Oké, okay, en daar heb je vakantie gevierd. Ja. En, en hoe was het? Gezellig. Ja, het was gezellig. Maar, maar ondertussen, uh, jouw moeder is dus. Of, uw moeder is dus uh, ziek Ja. En, en die heeft de helft van de chemokuren gehad. Gaat, hoe gaat ja. het met haar? Goed. Want mijn broer had toen ik op vakantie was... even na, naartoe gegaan en gebeld, kijken hoe het met haar is. Ja. ja. En morgen ga ik dus, dus, vandaag dus zaterdag vanmiddag dus rond een uur of vier... er weer naartoe. Kijk hoe het dan met er is. Ja. In het, in het klooster de Beijert. Dat zit in Maastricht. Oké. Okay. En, en, en... als ik nog even weer naar u zelf ga... want uh, ja, wat, wat verwacht u... van het komende jaar voor uzelf? Een uh, goed jaar. Behalve dat. Ja. Behalve ja. moeder natuurlijk. Ja, heel veel sterkte. Ja. Met moeder. Niks te danken. Ja, en een goede reis morgen dan naar haar toe. Ik zal namens u... Jullie, programma van Kansaluna. beterschap wensen. Ja, nou ja, dat is heel mooi. Graag. Of moet ik even een adres doorgeven voor een beterschapskaart? <laughs> dat je dat doet. Nou, doe eerst maar even de groeten. Misschien kun je even blijven hangen. Maar uh, um, ja. ik zeg, doe in ieder geval de hartelijke groeten en wens, wens haar beterschap. Ja, moet we nog even blijven hangen? Ja, doe maar even. Ja. Uh, bedankt hè, voor het bellen. Ja. Doeg. Doeg. Dan ga ik nu naar de, de laatste beller van vannacht. En dat is René Goesens. Goeienacht. Goedenavond Klaas. Uh, ik heb een heel ander klein verhaaltje. Ik wil ja. ook een nieuw begin beginnen. Ja. En uh, Ik uh, woon namelijk helemaal in het zuiden van het land, Limburg. Ja. En ik heb een Marokkaans-Franse vrouw. Die zit inmiddels al in Spanje in haar huisje. Marokkaans-Frans? Marokkaans en in Frankrijk op, opgegroeid. En dan gaat ze tussenin wonen? Nee, ze gaat in Spanje wonen. Ja, dat is toch tussen Frankrijk en Marokko in? Ja, dat klopt. Dat ja. klopt dat heb je gelijk. <laughs> en ze uh, heeft daar dus een huisje. En uh, ik ga daar naartoe emigreren. Maar emigreren is een beetje groot woord in uh, Europa. <laughs> en ik ga daar uh, het huis opbouwen met zonnepanelen. En daar heb ik deze zomer al een begin mee gemaakt. Maar over drie weken is het definitief dat ik dus echt vertrek. En in welk deel van Spanje ga je dan wonen? Uh, in het noorden, in Rosas. En dat ligt... Net boven Barcelona, zo'n 70, 80 kilometer, denk ik. Ah, oké. Okay. Aan, aan de Middellandse Zee. Dat ligt dan vlakbij het Dalí-museum? Precies, bij Figueras, uh, 15 kilometer van Figueras. Oh, leuk. Ja. Mooi museum. En Cadaqués ligt daar net boven. Dat is het plaatsje waar Dalí dus eigenlijk opgegroeid is. oké. Okay. Het is een prachtige en... plek. En met welk gevoel ga je daarheen? Eh, uh, oeh, met heel veel gevoelens. Eh, uh, ik wil absoluut iets nieuws opbouwen. En sowieso met mijn vriendin. Hè? Ik noem haar mijn vrouw, maar ze is eigenlijk, we zijn nog niet getrouwd. Maar, uh, en ook uh, sowieso minder energie gebruiken. En we gaan dus alles op zonne-energie doen. Ja, en in Spanje kan dat nog, hè? Dat kan hier ook, hoor. Ja, maar daar, daar ik bedoel meer dat, dat, is, dat de zon daar lekker veel schijnt. Het is iets makkelijker. Ja. Dus en, en, en, hier en, ook, hoor. en ga je nog uh, werk ook daar? Hoe, hoe ga jij in ja. je geld komen? Ja, dat is eigenlijk helemaal uh, uh, het is eigenlijk voor onze voeten geworpen. Mijn vriendin is chefkok. En heeft, oh. uh, is in, vanaf februari daar. Heeft de eerste maand eigenlijk geen werk gehad. Ja. En heeft toen toch heel snel werk gevonden bij twee Fransen. Die daar een restaurant hadden. Een heel grote hoeve. Eigenlijk een beetje net naast het dorp in het platteland. En het is zo goed bevallen. Ja. En uh, daar hebben ze een, een, een technische man nodig. En ik was er dus afgelopen zomer. En ik heb gewoon vrijwillig, zonder uitbetaald te krijgen, allerlei klusjes gedaan. En ik heb een jaarcontract gekregen. Oh, te gek. Is dat, was dat, uh, dat restaurant El Bully? Lag dat ook niet ergens daar in de buurt? Ja, daar ken ik zelfs de dochter van. Uh, dochter van El Bully? Ja, ik Van die ik ken man, hoe heet je ook? Uh, Adria. Ah, oké. Okay. Ja, dat, dat, maar dat restaurant is dicht, hè? Uh, het is. Nu dicht, en daar komt nu een opleidingscentrum. En toevallig ons huisje ligt aan de straat, wat naar het, de, uh, het restaurant van El Boeli oh, gaat. Dat had ik maar zo maar graag willen eten. Kilometer berg op, berg op, berg af, berg op. Uh, nou ja, ach als je een auto hebt. Maar dit is uh. heel leuk. Ja, ik kan het me voorstellen. Het is knap dat je dat weet hoor. Ja, ja maar mijn algemene ontwikkeling is echt uh, legendarisch nu al. Ja, dat, uh, dat heb ik al gehoord. <laughs> ja, nee. weken, hoor. Want ik luister regelmatig nu ik alleen nee, thuis ben. Nee, klopt ik niks dit... Dit... alleen dit. Dit was en... puur geluk. Hé, hey, maar René, ik ga er een. Uh, uh, ik ga ja, niet weet, een eind uh, uh, uh, uh, mee. het, is het programma is bijna afgelopen. Ik moet nog even het antwoordapparaat inspreken. Dus ik wil jou bedanken en een hele goede reis wensen. Ja, en zonne-energie is absoluut mogelijk. Ja. Dat is goed om nog even te zeggen. Dankjewel, hè? Prima. Fijne avond. en ja. succes met je programma. Oké, okay, doeg. Ja, ik ga dus even het antwoordapparaat uh, inspreken. Dat, dat moet nu weer, hè? De zomer zit erop. Lex Bolmeijer komt hier uh, aanstaande maandag zitten... en gaat dan praten met Maurits van Rooyen, rector, magnificus en CEO van Nijenrode... dat uh, dit jaar het 65-jarig bestaan viert. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hey Lex, in de afgelopen 65 jaar zijn veel mensen afgestudeerd aan Nijenrode. En die mensen die, die zijn later beroemd geworden. In het jubileumboek uh, worden 65 alumni's uh, geportretteerd. Uh, alumni moet ik zeggen, dat is dubbel op. Uh, welke beroemde alumnus spreekt Maurits van Rooyen in het bijzonder aan? Op welke oud-student van Nijenrode is hij echt trots? Goedenacht uh, en maak er een heel mooi gesprek van met z'n tweeën. Ja, dit was Kaas Luna. Wij maken nu plaats voor uh, Frank van Del met nachtvluchten. Uh, die, de, die zal zo meteen beginnen met vluchten in het verleden. En, en uh, ja, die is hier dan tot zeven uur. Hè. Tussen 6 en 7 heeft hij ook nog iemand te gast met wie hij gaat praten. Maar de hele nacht is het uh, beluisteren waard. Dus uh, ja, als u wakker blijft, kunt u dat rustig gaan doen. En anders zou ik zeggen, heel graag uh, wel uh, rusten en heel graag tot volgende week. En wat Lex betreft dus tot maandag. Goed weekend.